Woonbron dacht in 2005 dat de kopen en renovatie van het schip 6 miljoen euro zou kosten. Maar de rekening liep enorm op omdat het schip vol zat met asbest. Uiteindelijk heeft de renovatie meer dan 256 miljoen euro gekost. Er is een akkoord over de financiering van de nieuwe zeesluis bij IJmuiden. De aandacht daarvan kost bijna 850 miljoen euro. Daarvan betaalt het Rijk een kleine 70 procent. De rest wordt betaald door de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland en de EU. Over de sluis zelf waren de drie Nederlandse overheden het al eens. Die wordt 500 meter lang, 65 meter breed en 18 meter diep. Door de nieuwe sluis wordt de haven van Amsterdam voor meer schepen bereikbaar. De aanleg begint in 2015 en de bouw duurt zeker vier jaar. Oud-Kamerlid Bram van Ooyek staat op de tweede plaats van de kandidatenlijst van GroenLinks. Jolanda Sap voert de lijst aan en na van Ooyek volgen de huidige Kamerleden Liesbeth van Tongeren, Jesse Klaver en Linda Voortman. Kamerlid Tovik Dibi, die eerder met sap streed om het lijsttrekkerschap van GroenLinks, staat op eigen verzoek op de tiende plaats. GroenLinks heeft nu tien zetels in de Kamer. Op Schiphol zijn afgelopen zaterdag vliegtuigen opgestegen vanaf een gesloten startbaan. De procedure voor het in gebruik nemen van een baan wordt nu aangepast. Zaterdagavond gaf de luchtverkeersleiding op Schiphol vliegtuigen toestemming om op te stijgen vanaf de Alsmeerbaan, terwijl die nog niet was vrijgegeven.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 De verdachten kochten onder andere jenever, wodka en rum in bij een groothandel... en deden alsof die bestemd was voor een ander land... maar daarna verkochten ze de drank gewoon in Nederland. 250.000 kinderen hebben nog geen eigen paspoort of identiteitsbewijs. Vanaf dinsdag hebben ze een eigen reisdocument nodig om naar het buitenland te reizen. Bijgeschreven staan in het paspoort van de ouders is dan niet meer voldoende. De Marcheussee waarschuwt dat er geen noodpaspoorten worden afgegeven... omdat ouders genoeg tijd hebben gehad om een reisdocument voor hun kind aan te vragen. De ouders hebben in maart bericht gekregen over de kwestie... en hadden dat voor 1 mei moeten regelen. De bewoners van de ontruimte woningen in Donger kunnen weer naar huis. In het centrum van het dorp werden aan het eind van de middag... enkele woningen ontruimd naar de vondst van twee handgranaten. De explosieve opruimingsdienst heeft ze naar een veilige plaats gebracht. Daar zijn ze tot ontploffing gebracht. Na de verwijdering van de twee fosforgranaten werd nog even doorgezocht... voor het geval er nog meer granaten zouden liggen. Dat bleek niet het geval. Tegen half acht werd het gebied weer vrijgegeven in Dongen. Om zwakke Spaanse banken weer gezond te krijgen... is tussen de 51 en 62 miljard euro nodig. Dat blijkt uit het onderzoek dat twee adviesbureaus... in opdracht van de Spaanse regering hebben gedaan. De Spaanse overheid heeft nog niet officieel om steun gevraagd... maar ze wilde wachten op de uitkomst van het onderzoek. De regering gebruikt de cijfers om te bepalen hoeveel ze wil lenen... om de bankensector er weer bovenop te krijgen. De 100 miljard euro uit het Europese steunfonds... is volgens het onderzoek genoeg om de zwakke Spaanse banken te herkapitaliseren. De Mexicaanse marine heeft een zoon van de meest gezochte drugsbaron van Mexico opgepakt. In een verklaring zegt de marine dat Jesus Guzman... in het westelijke deelstaat Jalisco is gearresteerd. De vader van Jesus Guzman is de baas van het machtige drugskartel Sinaloa... Hij ontsnapte in 2001 in een waskarretje uit de gevangenis... en vlucht sindsdien van schuilplaats naar schuilplaats. En ondertussen geeft hij nog steeds leiding aan zijn machtige kartel. Zijn 26-jarige zoon, Jesus, is drie jaar geleden... in de Amerikaanse staat Illinois aangeklaagd voor drugshandel. En het is nog niet duidelijk of de jonge Guzman wordt uitgeleverd aan de VS. Portugal heeft als eerste team de halve finales bereikt van het EK-voetbal. In Warschau versloegen de Portugezen Tsjechië met 1-0... Het doelpunt werd laat in de tweede helft gemaakt door Ronaldo. In de halve finale speelt Portugal tegen de winnaar... van de wedstrijd Spanje-Frankrijk. En dan het weer. Felle buien met onweer, windstoten... en mogelijk hagel trekken over het land naar het noordoosten weg. De temperatuur daalt tot 12 graden. Morgen bewolkt, maar ook af en toe zon. En dan wordt het 19 graden. Zaterdag is het zonnig, maar zondag weer geregeld een bui. Dit was het NOS-journaal.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 Vandaag is de langste dag van het jaar. Maak het nu ook de mooiste dag van het jaar en stap snel over naar Oxio, want dan krijgt u de nieuwe iPad gratis. Wordt het vanzelf een lange en een mooie zomer. Ga naar oxio.nl. Santana en Alicia Keys op Curaçao. Kijk en boek op curasojazz.com.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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 16 graden. Binnen zit Chris Keijnen. Ik heb mijn moeder in een half jaar zien wegkwijnen in een verpleeghuis. Maar veel te weinig personeel veel te hard moest werken... om haar domweg in leven te houden. Voor een beetje leuk leven was geen tijd. In die wereld hebben 50 grootverdieners met salarissen... van soms boven de 3 ton... zichzelf vorig jaar bijna 6% salarisverhoging gegeven... Hun personeel kreeg net 1%. Ik krijg even een waarsvermogen. Goedenavond, welkom bij met het oog op morgen van deze donderdag. De Kamer tilde vandaag 50 tanks voor Indonesië over de verkiezingen heen. Met name dankzij die ook, uh, de Partij van de Arbeid... die ook nog eens de kandidatenlijst voor de verkiezingen bekendmaakte. En beide gebeurtenissen belichten wij zo dadelijk... En wat begrijpen we nu eigenlijk tegen het eind van zijn proces van Anders Breiviek? Daar vraag ik zometeen aan correspondent Olin Cleton. Had u wel eens van de koloniale reserve gehoord? Nou, over een klein uur weet u er alles van. En dan krijgt u ook nog de voorspelling van Roel Jansen voor de EK-wedstrijd van morgen. Maar we beginnen dit oog natuurlijk met het andere nieuws van vandaag. Donderdag 21 juni. Het is net als u thuis iemand opvangt die moet schuilen voor de regen of voor een enorme storm. En dan zou het toch te gek voor worden zijn dat als de storm voorbij is, dat iemand zegt: ja, maar ik ga niet meer terug. Ik blijf hier bij u in de huiskamer zitten. De missionair minister Leers voor Asielzaken zit in zijn maag met 1.300 hardnekkige gasten. Hij zou graag zien dat ze terug gaan naar Irak, maar dat zien zij niet zitten. I cannot believe that I I will leave Holland one day. Never. En de Iraakse minister die erover gaat is ook al niet erg behulpzaam. Leers had graag gezien dat Irak de vluchtelingen met open armen zou ontvangen. Maar die heeft al problemen genoeg met de mensen die al in Irak zijn. Leers probeerde het nog met een bruidschat. Als Irak een beetje meewerkt dan ligt er 5,5 miljoen euro ontwikkelingsgeld klaar. Het is bedoeld om in een fonds te stoppen voor de ontwikkeling van projecten op het gebied van huisvesting. Ontwikkeling van projecten op het gebied van scholing. Ontwikkeling van projecten op het gebied van gezondheidszorg. Maar de Irakse minister bleef onverbiddelijk. Wanneer de Irakezen gedwongen worden om terug te keren, zal hij ze niet opnemen. Leers gaat het nu nog één keer proberen. Hij vertrekt in september naar Bagdad om nogmaals een beroep te doen op de Irakse gastvrijheid. Aran ziek, elder aan ikke ziek. Is hij ziek of is hij het niet? De openbare aanklagers in de zaak tegen Anders Breivik twijfelen. Maar bij twijfel is het voor de Noren niet inhalen. De massamoordenaar kan wel degelijk ontoerekeningsvatbaar zijn. en Dus is het maar beter om hem op te sluiten in een psychiatrische inrichting. Breivik zelf heeft al aangekondigd dat hij tegen die straf in hoger beroep gaat. Want hij wil niet dat we denken dat hij gek is. Tandenbleken is een hachelijke onderneming. De nieuwe Voedsel- en Warenautoriteit heeft er onderzoek naar gedaan... en er is maar één conclusie mogelijk. Als je tandenbleekt met middelen waar te veel peroxide in zit... dan kan dat effect hebben op je tandvlees. Dat kan geïrriteerd raken, kan ontstoken raken. En dus adviseert de NVWA om alleen nog getrainde professionals... aan uw ivoor te laten zitten. En die getrainde professionals zijn het daar van harte mee eens omdat we het materiaal los te laten op je tanden... zonder dat er enige supervisie is van deskundigen, zoals tandartsen, is spelen met je eigen mondgezondheid. Maar de nieuwe richtlijn is waarschijnlijk de doodsteek... voor al die kleine ondernemers die in de afgelopen jaren... met bloed, zweet en tranen een bleek kliniek hebben opgezet. Om nog maar niet te spreken van al die klanten... die nu aangewezen zijn op kwaadwillende amateurs. Ik denk het belangrijk dat belangrijk deel van de mensen... naar het illegale circuit verdwijnt... En daar kun je dan misschien wel nog in huiskamertjes, zolders, noem maar op je tanden blijken. Maar de NVWA is niet te vermeuren. We hebben het hier over een volksgezondheidsbelang. Dus het is in het belang van de mensen zelf om niet naar die schuurtjes en die achterkamertjes te gaan. Al zien die mensen dat belang nog niet helemaal in. Als je alles zou moeten geloven, en ja, dan kan je tegenwoordig bijna niks meer doen, toch? Dat was Nieuws Vandaag op Radio NTV. En we hebben nog een extra spijtje voor u... want gisteren begon de Verenigde Naties duurzaamheidstop in Rio de Janeiro. Het Europese parlement vaardigde bijna geen officiële delegatie af... omdat de hotelkamers te duur waren. Zo is het toch, meneer Gerben-Jan Gebrandi? Goedenavond. Ja, ik weet dat het klopt, ja. Hallo, meneer Gerben-Jan. Ja, hoe u, ja, u bent er. Ja, Zo was het toch, hè? de kamers ja. waren te duur. Ja, dat klopt. Ja. En, en uh, Dus was u bijna niet gegaan? Ja, dat klopt. Er is geen officiële delegatie gegaan. Maar ik ben met een aantal andere leden van het EU parlement... op uh, persoonlijke titel nu hier in Rio de Janeiro. Ja, en, en toen, toen we dat hoorden uh, van die dure hotelkamers... hadden wij van het oog op 9 mei een mooie oplossing voor u. Laten we heel even luisteren. Ik weet dat het heel duur is. Het is belachelijk. Duur. Ja. Daar heeft hij helemaal gelijk in. En dus heb ik... Uh... Uh, inmiddels ook uh, zelfkamers. Hoe duur zijn die? 100 voor meneer Gebrandi. Ja, ja ik vind het fantastisch. Ik, ik ga je heel graag op in. U hebt nu in elk geval een kamer aangeboden gekregen voor 100 euro. Met internet, hè? Dat heb je niet overal. Met internet. En ik ga meteen mijn collega's waarschuwen. Goeie reis. We hebben deze geboekt. Ja, u hoorde behalve Clary Polak ook correspondent Marion van Rooyen En u en, en zelf. En Marion, bood u toen een kamer uh, aan? Bent u inderdaad bij haar gaan logeren? Ja, dat klopt inderdaad. En uh, dat was een, een prachtige ervaring, want uh, er is ja, bijna niemand in Zuid-Amerika die daar meer over kan vertellen dan zij. En uh, daarnaast werd ik uh, ochtends wakker met apen en poekans op het balkon. Oh, jee. En dat kon ik ook wel gebruiken om de teleurstellende resultaten van de pop hier te verwerken. Ja, maar, maar u zag dus niet uit het raam dat de biodiversiteit achteruit ging. Hoe was de Kamer? Fantastisch, fantastisch. Nee, het, het, was, uh, het is ontzettend uh, interessant. En uh, Marion heeft mij veel verteld over de projecten waar ze mee bezig is. Om ook uh, de, de echte verhalen over uh, de ontbossing in de Amazone uh, naar voren te halen. En uh, ja, daar was ik erg van onder de indruk. Mooi. En uh, het internet deed ook? Dat was heel snel. Heel goed. Nou, um, hartelijk dank, meneer Gebrandi. Uitstekend. En behalve het nieuws van vandaag was er ook nieuws van morgen. Dat wil zeggen, dat is een morgen, maar dat staat nu al een beetje in de krant. En die is gelezen door Ewart de Jong. Ja, de gezonde verzekerde laat de kassa van de verzekeraar rinkelen. Dat is de opening van Trouw. Een hoogopgeleide gezonde verzekerde levert een zorgverzekeraar jaarlijks zo'n 140 euro winst op. Maar op patiënten met een ziekte moeten verzekeraars soms wel duizenden euro's toeleggen. Patiëntenorganisaties hebben dat laten uitrekenen. Omdat verzekeraars die extra kosten steeds minder kunnen compenseren... vrezen patiëntenorganisaties dat ze vooral goedkoper verzekerden gaan selecteren. Eigenlijk gebeurt dat nu al, bijvoorbeeld door zorgpolissen aan te bieden... voor specifieke doelgroepen, zoals studenten en hoogopgeleide. Er is een zogeheten vereveningsfonds... dat zorgverzekeraars met relatief veel ongezonde patiënten compenseert... Maar minister Schippers heeft met de zorgverzekeraars afgesproken... dat het fonds kleiner moet worden, zodat verzekeraars meer risico lopen... en gedwongen worden scherper zorg in te kopen. Maar juist dat grotere risico werkt de selectie van patiënten in de hand... en ondermijnt de solidariteit, vinden patiëntenorganisaties. Zij willen daarom dat de regels voor die verevening worden aangepast. Volgens Trouw blijkt dat uit een brief... die de organisaties naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. En volgende maand praat de Tweede Kamer daarover. Wie een bezoekje brengt aan een Haags bejaardentehuis... kan sparen voor een gratis taart. Met dat nieuws komt het AD morgen. Bezoekers kunnen bij de verzorgings- en verpleeghuizen... een stempelkaart krijgen en bij elk bezoek door oma, opa, vader of moeder... laten bestempelen. De volle kaart kan worden ingeruild tegen een gratis taart naar keuze. Maar dan moeten er wel 28 bezoekjes worden gebracht. De gemeente Den Haag wil hiermee bereiken... dat de bewoners van de tehuizen vaker bezoek krijgen. Veel oudjes krijgen volgens de AD Hooguit eens per week bezoek... en voelen zich erg alleen. Den Haag telt naar schatting 25.000 eenzame ouderen. En in heel Nederland zijn dat er zo'n 860.000. Eenzame ouderen lopen een hoger risico op een depressie... een angststoornis of alcoholverslaving. En de gemeente Den Haag heeft nog meer ideeën om familieleden van ouderen op een positieve manier te bewegen, vaker hun neus te laten zien. Ze worden in 42 tehuizen familiedagen georganiseerd, waarbij familieleden van bewoners worden uitgenodigd voor een lunch en andere activiteiten in het tehuis. En we onderbreken even deze berichten uit de krant vanmorgen voor een spookrijder.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 Ben terug bij het oog. En wij waren bezig met het overzicht uit het nieuws van de krant van morgen. We zijn aangekomen bij de Telegraaf. Die vindt het vermeldenswaardig dat de oprichter... en topman van softwaregigant Oracle, die heet Larry Ellison, een eiland heeft gekocht. Niet zomaar een eiland. Ellison wordt voor 500 tot 600 miljoen dollar... de exacte prijs wordt niet bekendgemaakt... eigenaar van het eiland Lanai. Of Lanai, dat weet ik niet. Onderdeel van de Amerikaanse staat Hawaii. Ellison is met een vermogen van 36 miljard euro... de zesde op de op Orpslijst van rijkste mensen. Hij kan het dus makkelijk betalen. Hij wordt dus de trotse eigenaar van Lanai, of Laney. Het Hawaïaanse eiland heeft een kustlijn van 80 kilometer... is 365 vierkante kilometer groot en telt 3200 inwoners. Ellison krijgt er verder aardig wat vastgoed bij, waaronder twee luxe hotels. Lanai staat overigens bekend als het Ananas-eiland... omdat fruitgigant Dool er sinds de jaren 20 van de vorige eeuw... een aantal ananasplantages exporteren. Nog een interessant weetje van Wikipedia over Dole. Trouwens, in 1901 begonnen als de Hawaiian Pineapple Company... had dat de hand in de omverwerping van de laatste Hawaïaanse koningin... zodat de Verenigde Staten het eilandenrijk kon annexeren. De term bananenrepubliek bestond toen overigens nog niet. En dat was enkele jaren later het werk van concurrent United Fruit. En dat heet tegenwoordig Shikita. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Trying hard, yet to come Spreken deze grensde zingersongrijter Sjoen met het nummer Cruisin even... want er zijn een hoop mensen in de war. Er is weer een spookrijder. Ja, Goedenavond. Er is een spookrijder gesignaleerd op de A6 van Lelystad naar Jauren. Rijdt u op de A6, lelystad Jauren? dan komt u tussen Emmeloord en Band... een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechtsrijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Dus rijdt u op de A6, lelystad Jauren? dan komt u tussen Emmeloord en Band een spookrijder tegemoet. Goed, u bent terug bij het oog. We laten uh, de muziek maar even voor wat die was. U hoorde het nummer Cruisin van de Gentse singer-songwriter Sion. Het was zijn allereerste single en had er meteen succes mee. We gaan naar Den Haag, want het leek een overzichtelijke kwestie. Het kabinet, het kabinet is voor het verkopen van oude Leopard tanks aan Indonesië ter waarde van 200 miljoen euro. Maar een Kamermeerderheid is daar al maanden falikant tegen. Nou, simpel zou je zeggen, streep door de plannen van het demissionaire kabinet. Toch was er vandaag een debat over de eventuele verkoop van die tanks aan Indonesië en dus is in Den Haag Joost Vullings. Goedenavond Joost. Ja, hallo Chris. Waarom een debat over een zaak die voorkomen duidelijk is? Ja, dat is een goede vraag. Dit was eigenlijk meer een, een debat op verzoek van het kabinet. Want die hadden wellicht gehoopt dat de Kamer van mening was veranderd. Uh, want er is een kamermeerderheid van PvdA, PVV, SP en GroenLinks... die zich verzet tegen de verkoop uh, van die tanks. Maar goed, ze, ze dachten wie weet, we zijn een paar weken later... is er wat veranderd. Maar laten we eerst nog even luisteren naar ja, waarom partijen voor en tegen zijn. Deze minister van Defensie, u weet wel, de minister die zichzelf omschreef... als koopman zonder moraal, brengt liever zijn huishoudboekje op orde... dan dat hij slachtoffers van mensenrechten schendingen voorkomt. Zijn begroting is echt op andere manieren sluitend te krijgen... dan met het leveren van tanks aan een land dat minderheden de mond snoert. Er is geen enkele militaire expert die beweert dat ze kunnen worden ingezet... op uh, het bergachtige West-Papua. En daar zijn ze ook niet voor gekocht. De Indonesische minister van Defensie heeft al meerdere malen aangegeven... ook tegen het eigen parlement, ik zei het net al... dat de tanks niet in West-Papua worden gestationeerd. Ze worden gekocht omdat het leger wordt gemoderniseerd. Ze worden gestationeerd op Java, onder de steden Jakarta en Surabaya. Vorig jaar bij de Arabische Lente zagen we beelden van wapens... Uh, bij deze opstanden die ook vanuit Nederland afkomstig waren. Panzervoertuigen, onder andere in Egypte en Bahrein. Dit wilden we niet meer. Ook de regering was daar niet gelukkig mee. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, in Indonesië, de grootste islamitische staat ter wereld, worden tot vandaag de dag veelvuldig de mensenrechten geschonden van onder andere de Papua's, de Molukkers en christenen in het algemeen. 200 miljoen met één handtekening, 200 miljoen voor de verkoop van overbodige tanks aan een bevriend en democratisch land. 200 miljoen die gaat naar een ministerie. Naar een werkgever van 60.000 hardwerkende Nederlanders... die hun loon verdienen, en die hun hypotheek moeten betalen... en ministerie dat het moeilijk heeft en dat het nog moeilijker gaat krijgen... als je de programma's van sommige partijen mag geloven. Sommige partijen willen geen tanks verkopen aan in Indonesië... want Indonesië is een slecht land. En dan is het altijd weer tijd voor een links- of een anti-islamitisch geheven vingertje. Een geheven vingertje van 200 miljoen. Ja, samengevat, de tegenstanders zeggen het risico is gewoon domweg te groot... dat de tanks ingezet kunnen worden tegen minderheden, in bijzonder de Papua's. Nou, voorstanders zeggen ons in die tanks... die in het bergachtige junglegebied kan je die helemaal niet gebruiken. En Indonesië is een bevriende en democratische stand, uh, staat... die ja. enkel het leger wil moderniseren. En ja, heel belangrijk, het geld kunnen we voor ons eigen ministerie van Defensie... meer dan goed gebruiken. Ja. Maar ja, dat wist het kabinet dus allemaal Precies, al. de Kamer dat viel tegen. Conclusie van het debat. Ja, toen ze iedereen gehoord dachten... hé, hey, jammer, er is niks veranderd. Dus wat deed minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken? Die zei, laten we het debat maar even schorsen. Geen tweede termijn. We hebben de Kamer weer gehoord... en het kabinet gaat zich beraden op de kwestie. Geen besluit dus. Ook wel verstandig, want als ze in dit debat hadden gezegd... nou, we doen het lekker toch, die tanks verkopen... dan hadden de GroenLinks en SP een motie van wantrouwen in de achterzak... Oh. Aan, aan de broek van Henk Bleker denk je. Waarom Henk Bleker? Maar goed, die gaat over de exportvergunning <laughs> en is een, een makkelijk slachtoffer. Dus toen dachten ze, we kopen weer wat tijd. Ja, maar goed, dat dat betekent dus waarschijnlijk niet meer voor het proces. Na het proces zijn er meteen verkiezingen. Dus over de verkiezingen heen geteeld. Nou, dat zouden ze wel willen. Maar ik weet niet. het probleem is dat Indonesië zegt... we willen graag jullie tanks, maar als jullie niet opschieten... dan gaan we naar Duitsland. Ah, okay. dus, uh, kijk, Misschien zit er toch nog haast achter. Dus. Ja, dat, dat, kijk, als Indonesië dat aangeeft, zouden ze het graag doen. Want na de verkiezingen heeft bijvoorbeeld de Partij van de Arbeid... wellicht de handen vrij om op deze gevoelige kwestie... toch in één keer van mening te veranderen. Want het ligt toch wel bijzonder. Kijk, in het kabinet is Hans Zille die zegt... ik heb dat geld verschrikkelijk hard nodig. Ik moet al heel veel bezuinigen. Als ik die 200 miljoen niet binnenkrijg, moet ik nog meer meer mensen ontslaan. Ja, Rosenthal is ook wel verkopen. Die zegt, ja, maar als de Kamer het wil... dat kunnen we gewoon, eh, gewoon echt niet maken als de Kamer tegen is. En ze kijken allemaal wel een beetje naar de Partij van de Arbeid. Want ja, binnen die fractie is men het niet helemaal eens met elkaar. Samson, de leider, zegt eh, geen tanks in Indonesië. Maar er zijn mensen in de fractie die zeggen, daar denken we anders over. Want ja, anders moet je wellicht meer mensen ontslaan op defensie. Ja. Indonesië wil eh, corvetten, kleine vergatten van ons kopen. Die orde kunnen we mislopen. Kortom, men hoopt dat de Partij van de Arbeid op korte termijn... ja, een draai gaat maken en... Wie wie weet kunnen ze het nog rekken tot na de verkiezingen, maar daar gaan de Indonesiërs over. Goed, nou, daarmee zijn we bij de Partij van de Arbeid. Dat komt bijzonder goed uit, want die maakte vandaag ook uh, de kandidatenlijst bekend voor uh, de verkiezingen van 12 september. Bij jou in Den Haag zit ook onze politieke uh, watcher van de Partij van de Arbeid voor de verkiezingen, Jan Schinkelsoek, voormalig Tweede Kamerlid van het CDA. Dat hoop ik tenminste, meneer Schinkelsoek. Zeker, ik ben Dat he? u daar zit. Ja, Ja, zeker. Goedenavond. Um, uh, de lijst. Was het een verrassing voor u? Uh, ja, toch wel een beetje. Ik had eerder gezegd iets meer vernieuwing verwacht. Nieuwe partijleider, nieuwe lijn, de nieuwe koers. Uh, uh, onder de leiding van het duo Spekman en Samson is de partij toch wat links uh, afgeslagen. Althans, om... dat was de opzet. Hè? Dat, was, ja. dat was de opzet. Hè? De, de, de SP de wind uit de zeilen nemen. En dan komt er een lijst waarvan opvalt veel continuïteit, weinig vernieuwing. He, bij de eerste 25 mensen, 25 kandidaten, zitten maar vier nieuwe gezichten. Uh, niet dat dat een nadeel is, um, want ik ken ook partijen... waar de vernieuwingsdrang wat iets te veel is doorgeschoten. Ja, die ken ik ook. Ja, ik ja. ook. Welke bedoelt u? Het CDA natuurlijk. Okay, ja. Ja. <laughs> um, dus wat, je kunt, wat opvalt aan deze, deze reis is dat Samson uh, heel erg vertrouwd op, um, op, de, op, de, op de oude garde. Allerlei bekende, vertrouwde namen die komen terug. Jetta Kleinsma. Plasterk, Timmermans, Mariette Hamer, ja. Jeroen Dijsselbloem. De gestaalde kaders, zouden ze bij weer een andere partij zeggen... de gestaalde kaders, die moeten het weer doen. Ja, en, en wat, wat zegt dat u? Dat zegt dat, uh, dat uh, onder leiding van Samson en Spekman... die Partij van de Arbeid inderdaad links afslaat, daar lijkt het op... maar um, ze nog niet het daarbij benodigde personeel erbij hebben gezocht. Hmm. Ik denk dat hij zo wil laten zien hij, hey, Samson, dat uh, de Partij van de Arbeid geen SP Light is. Ja. Joost, zegt, zegt het jou hetzelfde? Ja, kijk, het is wel heel erg duidelijk dat hij die, dat die inderdaad... een aantal mensen die van meer van de sociaal-liberale koers... die zitten nog vrij hoog op de lijst. Uh, uh, Jeroen Dijsselbloem, ja. uh, Martijn van Dam... en dan uh, uh, Meerte Hilkens, Lea Bouwmeester, Meili Vos... Eh, ook bekend iemand die de arbeidsmarkt wil hervormen. Frans Timmermans, die erg tegen die, die, uh, die slag linksaf was. Ja, maar goed, dat is dan nog wel iemand van de, van de oude garde. Maar ja. dus hij, hij verenigt, te zeggen, uh, oud en nieuw... En, en mensen met redelijke ervaring, maar ook alle stromen heeft hij allemaal binnenboord gehouden. Ja. Dan kan je zeggen dat is heel sterk, want je creëert je eigen tegenstand... maar het kan ook wellicht wel tot problemen leiden. Ja, die, die hoge positie van uh, meneer Timmermans, uh, meneer Schinkelshoek... Die, die toch een beetje in opspraak was uh, rond het vertrek van, uh, van Cohen. Verbaasde u dat? Ja, dat viel inderdaad op. Het, een van de eerste dingen geef ik toe waar ik naar keek... denk waar is Frans Timmermans gebleven? Ja. Nou, bij de eerste tien. Hè, de man die, die, uh, die, die aanvankelijk uit de Kamer weg wilde... de man die het Cohen... Of of hij, wilde naar Europa, ja. hij wilde naar Europa, ja. ja. Um, die het Cohen kwa kwalijk nam dat hij zelfs maar knipoogde naar de SP. Uh, maar nu volop in de frontlinie bij de eerste tien... meewerkt aan een partij die een lijstverbinding met notenbenen... diezelfde SP uh, heeft gesloten. Kortom, ik vind dat Van Timmermans, hij is de laatste tijd wat stil, iets van zich zou moeten laten horen. Ik denk dat hij wel geleidelijk aan iets uit te leggen heeft. Nou, ik, begrijp, ik, ik weet zeker dat hij vanavond luistert. Dus dat gaat ongetwijfeld komen. Misschien nog wel vanavond op Facebook. Of op Twitter. Een andere ding wat Joost Vullings net al noemde. De terugkeer van Meili Vos. We kennen haar van de vakbond voor ZZP'ers, zal ik maar zeggen. De echte nieuwe vakbeweging. Vindt u dat een goede raak? Ja, ze keert vermoedelijk terug. Ik vind het van harte gegund. Ze staat op 20. Als u zegt dat ze terugkeert, leuk nieuws voor de Ik ben niet zo'n zwart kijken hoor. Ik denk de Partij, hebben toch wel gauw op een toch al gauw. Het zou tegenvallen op minder dan 25 zetels uh, zou, ja, zou, ja, zou okay. kunnen rekenen. Ja. Dus uh, ik vind het van harte gegund. Ik vond het een, een speels collega in de tijd. Een speelskamerlid. Uh, maar ik ben wel benieuwd wat ze nou precies in die kamer... en in die fractie, in die situatie te zoeken heeft. Want ze heeft een boek geschreven. Een prachtig boek. Uh, waar ze zich nogal kritisch uitlaat over... Het politieke bedrijf. Uh, het ja. politieke, over het politieke bedrijf. Ja. Dus dat wordt nog een, een spannende om haar in haar tweede aflevering... Uh, het, misschien het, het vervolg van haar boek om haar eens te volgen. Ja, en... En uh, Joost, uh, een, een beetje stuivertje gewisseld met uh, iemand anders... een andere oudgediende van de Partij van de Arbeid. Gadisha Ariep, ook altijd belangrijk voor het gezicht van de Partij van de Arbeid... naar uh, de Nieuwe Nederlanders, zal ik maar zeggen. Verbaast dat, want zij staat laag op de lijst nu. Ja, ja, klopt. Ze staat op, op nummer 30. Dus nou ja, dat, dat is wel haalbaar, maar wel minder hoog dan ze zelf had gehoopt. Nou, maar aan de andere kant, ze is ook al iemand die heel lang in, in de kamer zit. Dus wat dat betreft is het ook weer niet gek dat je dan zegt van we gaan uh, voor nieuwe uh, gezichten kiezen. Hmm. Nog één fenomeentje, meneer Schinkelshoek, uh, het fenomeen van de lijstduwer. We hebben Maarten van Rossum op uh, iets van nummer 73, geloof ik, op de lijst. Vindt u dat een zinvolle onderneming? Nou, dat moet je vooral hem vragen. Uh, of hij dat vindt. Ik vind het maar toch wel interessant dat hij nu letterlijk politiek kleurbekend heeft. Dat is maar het eerste. En het tweede is ja... Maar ik geloof uh, niet dat dat heel groot nieuws is, hoor. Nee, maar, maar, maar nou, een, een wetenschapper die zich echt, uh, echt op, op een, zich echt kandidaat stelt voor de Tweede Kamer. Ja, nou, één ding, één ding is natuurlijk duidelijk. Politiek is geen vrijblijvend gefrutsel. Uh, als je je kandidaat stelt, dan ben je ook kandidaat. Met andere woorden, als je gekozen gaat worden. En dat kan. Uh, je hebt zo'n... <lacht> Zo, je hebt zo'n 16.000 stemmen kamer, ja. nodig, even snel, snel uitgekregen. 16.000 stemmen, dan haalt hij de Kamer. Ja, dan heeft hij tenminste, vind ik, de morele verplichting... ook in de Kamer te gaan zitten. Ja, ja. En ik ja. zal er met meer dan gewone belangstelling volgen. En dit is uh, een soort aanmoediging van de heer Schinkelsoek... voor mensen van de Partij van de Arbeid... Ja. om vooral op Maarten te om te stemmen. Jazeker. Ja, ja, ja. Ja. ja, je bent kandidaat of je bent het niet. Ja. Nog heel even kort, Joost. Tot slot, um, ook de lijst van GroenLinks lekte uit. Althans de top van de lijst vandaag. Morgen wordt hij officieel kent gemaakt. Een oudgediende Bram van Ooyik op 2. Dat was de grootste verrassing, denk ik. Ja, het is, het is wel een, een, een bekende naam in, in Den Haag. Althans, voor, voor mensen van de vorige generatie. Gaan willen, <lacht> ik ga willen zeggen. Ik ken hem, ja. ja ik, ken hem, ik, ik ken hem niet meer als Kamerlid, maar wel nog als, als voorlichter en als diplomaat. Dus de naam is bekend. Ja. Uh, nou, het is wel opvallend dat hij gelijk op nummer 2 binnenkomt. Uh, Marco Peters neemt afscheid. Dat is nu de buitenlandse specialist van de fractie. Dus ze hebben een nieuwe nodig. Nou, daar zit zijn expertise met veel van ontwikkelingssamenwerking. Maar gelijk op 2. Ja, dat is natuurlijk wel, uh, wel verrassend. Ja. Goed, morgen meer nog over uh, de lijst van GroenLinks. Hartelijk dank, aan Schinkelshoek en uh, Joost Funucks. It's getting late. I'm wide awake and my mind is racing again. I can find words. They are seeing wrong. What? To me, come a little closer, closer. come a little closer, closer, come closer, closer to me. Of u iets dichterbij komt zitten, vroeg Frida Amundsen. En zij komt uit Noorwegen. Hoe bedenken we het? Want daar gaan wij nu ook naartoe. De aanklagers in Noorwegen eisten vandaag dat massamoordenaar Anders Breivik een psychiatrische behandeling ondergaat. Ze zijn er niet van overtuigd dat hij toerekeningsvatbaar is. Dus dat wordt een leven in een psychiatrische kliniek als het aan hun ligt. Breivik is geobserveerd, bekeken, ondervraagd en geanalyseerd... en tijdens het tien weken durende proces zijn veel details van zijn handelen... en gedachtegoed voor die aan de moordpartij begon bekend geworden. Is er nu, na dat onderzoek en na dat proces, enige logica in zijn handelen en in die gedachtegang om tot de moordpartij te komen? Ga ik vragen aan Rolien Creton, onze correspondent ter plaatse. Dag Rolien. Hallo. Ja, jij hebt de zaak voortdurend gevolgd. Um, welk, welk detail van, jou, van het proces uh, is je is nou eigenlijk het meest bijgebleven? Nou, van, van het proces en van het hele proces is het eigenlijk, zijn het echte de verhalen van de overlevenden. Maar als je het hebt over de voorbereiding van van uh, Breivik, wat, dan is wat, wat op mij indruk maakte, is uh, de getuigenis van zijn beste vrienden, ja. omdat uh, dat was eigenlijk het eerste moment waarop een beeld werd geschetst van uh, ja de persoon Breivik voor de aanslagen. Want voor dat moment dat die vrienden in de rechtszaal waren... was dat leven van Breivik voor de aanslagen... eigenlijk voor iedereen één groot uh, vraagteken. Mm -hmm. Um, twee van zijn vrienden die zijn uh, zelf indirect getroffen door de aanslagen. Eén uh, werkt op het ministerie van Justitie. En dat ministerie is ja, door de bom van Breivik uh, opgeblazen. Uh, de ander werkt als brandweerman en werd ingezet uh, bij die aanslagen om te helpen. Mm -hmm. um, en ja, Je zou verwachten dat um, deze vrienden zoveel mogelijk afstand van Breivik... Uh, zouden nemen na die aanslagen. Maar dat deden ze niet. Ze waren heel uh, genuanceerd. Ze wilde wel dat Breivik uh, uh, niet in de rechtszaal uh, het zou uh, volgen. Dus Breivik zat tijdens die getuigenis in een klein uh, bijzaaltje. Volgde het via een uh, scherm. Mm -hmm. Maar die vrienden die schetsen een heel positief beeld van hem. Uh, ze noemden hem sociaal behulpzaam uh, loyaal en hij was heel erg bezig wel met geld verdienen, maar hij stond er wel uh, klaar voor zijn vrienden. Ja. Um, en die vrienden beschrijven ook hoe het vanaf 2006 heel snel uh, bergafwaarts ging. Uh, dat was het moment dat hij bij zijn moeder introk uh, uh, en verslaafd raakte aan het kemen. Ja. En ja, die vrienden vertellen ook dat ze wel proberen om contact te houden. Ze staan bijvoorbeeld op uh, de dertigste verjaardag van uh, breif ik allemaal voor zijn deur. Of uh, uh, dat wil zeggen voor de deur van zijn moeder. Mm -hmm. uh, zijn moeder doet open, zegt dat Breivik niet uh, kan komen. En zijn beste vriend probeert... Probeert wel, blijft proberen om contact te houden, blijft bellen. Maar dat gaat steeds moeizamer en uiteindelijk verwatert het ook dat contact. Ja, maar hoe gaat het verhaal dan verder? Want daarna woonde hij bij zijn moeder en had dus eigenlijk met niemand anders meer contact. Wat, wat heeft die moeder verteld? Nou, die moeder die heeft een heel ander beeld van uh, Breivik uh, gegeven. Uh, ze noemt Breivik uh, zorgzaam. Maar tegelijkertijd ja, geeft ze toch een beeld van. Een, een, een, ze zet hem neer als een flink gestoord persoon. Mm. Um, uh, op het moment dat Breivik bij zijn moeder trekt, is hij gestopt met zijn opleiding. Uh, de bedrijven die hij wilde oprichten zijn failliet gegaan. En hij zegt dan dat hij een jaar wil uh, freewielen en bij zijn moeder wil wo wonen om geld te sparen. Nou, vanaf dat moment gaat het echt bergafwaarts. Hij raakt verslaafd aan het gamen, komt nauwelijks weer uh, buiten. Uh, hij krijgt allerlei rare fobieën, onder andere smetvrees. Dus hij loopt met van die mondkapjes uh, rond. Mm -hmm. Hij wil niet meer in de woonkamer komen. Dus uh, zijn moeder mocht hem nog net eten geven in de slaapkamer. En als hij klaar is, zet hij dan een leeg uh, bord voor de deur. Maar hij wilde bijvoorbeeld ook niet met zijn moeder buiten meer zien uh, worden. Het uh, deed net alsof die er niet bij hoorde. Dus hij schaamde zich voor de situatie, schaamde zich voor zijn moeder. was ook agressief. Uh, tegenover zijn moeder. Raakte ook geobsedeerd door uh, cosmetische operaties wilde zijn lichaam veranderen, wilde nieuwe tanden. En ja, de laatste twee jaar is echt de periode dat hij radicaliseerde, vertelt zijn moeder. Hm. Uh, hij vertelt ook uh, aan zijn moeder over zijn ideologie, extreme ideologie. Zijn haat tegen de moslims, zijn haat tegen de sociaal-democratische partij... die volgens Breivik uh, verantwoordelijk is voor de islamisering van het Westen. Breivik begint dan ook uniformen te dragen. Hij verstopt uh, ingrediënten. Ingrediënten van, uh, van de bom die hij wil maken in de kelder van, van zijn moeder. Mm -hmm. En ja, zijn moeder vertelt dan dat ze uh, dan wel door heeft uh, dat hij uh, echt uh, flink is ontspoord. Ja. En ze is blij als hij dan zegt dat hij uh, wil verhuizen naar, naar de boerderij. Ja, want op een gegeven moment is, die, is hij naar die boerderij gegaan, waar hij helemaal in zijn eentje woonde en waar hij aan, ja. aan die bommen heeft gewerkt. Dat ja. weten we nu. Um, hoe, hoe is het daar die laatste dagen eigenlijk gegaan voor, voor zijn moordpartij? Wat, want daar was niemand bij. Wat weten we daarvan? Nou, het gek is dat hij vlak voor de aanslagen... als zijn vrienden heeft gezien op een feest... Uh, werd een barbecue gehouden. En zijn vrienden hadden hem heel lang niet gezien... en waren verbaasd dat hij uh, opeens weer onder de mensen wilde zijn. Hij dacht dat het wat beter met hem ging. Hij zag er goed uit, deed aan fitness... Hij uh, slikte ook anabole steroïden, weten we nu. Dus hij zag er sterk uit. Mm. Um, hij begint op het feest dan wel te praten... over zijn extreme ideologieën en over zijn manifest. En zijn vrienden stoppen hem dan. En Breivik gaat eigenlijk daarin mee... Uh, hij belooft zijn vrienden dan uh, eindelijk... dat ze hem op zijn boerderij mogen bezoeken. Hij maakt een afspraak dat we op 26 juli mogen langskomen. Maar ja, dat gaat nooit meer door, omdat hij op 22 juli uh, ja. aanslagen pleegt. Ja, ja. En nu, um, de, de uitspraak moet nog komen natuurlijk... dus we weten nog niet hoe de rechter met die psychiatrische rapporten omgaat. Ergens in juli wordt dat verwacht, maar is er nu een beeld... Denk jij waar, waar psychiaters iets mee kunnen, ook met name wat betreft het herkennen van gedrag om zoiets te voorkomen in de toekomst? Ja, dat is heel moeilijk, denk ik. Kijk, het is heel duidelijk dat die psychiaters hier verschillend over uh, denken. Uh, er zijn psychiaters die denken uh, dat hij uh, waanbeelden heeft... en dat bijvoorbeeld uh, die uh, tempeliers, dat geheime netwerk... dat het is wat hij, waarin hij zelf gelooft. Nee. Maar uh, ja, het OM weet zeker dat het niet bestaat... En er zijn ook psychiaters die uh, zeggen... ja, hij, is, hij heeft wel wat uh, persoonlijkheidsstoornissen... maar hij heeft geen waanbeelden, hij is niet uh, psychotisch. En dit is, uh, zijn geweld komt echt voort uit zijn extreme ideologie. Um, wat dan waarheid is, ik weet het niet. Er wordt verschillend over uh, nagedacht en dat is, ja, dat is heel moeilijk. Maar is er iets waarvan men zegt... als we nou dat in het vervolg zien, dan weten we dit gaat mis? Ja, kijk, dit is zo extreem en, en, mm. en eigenlijk voor iedereen nog steeds onmogelijk om te bevatten. Kijk, niemand kan bevatten dat hij uh, zoveel uh, mensen heeft vermoord, zoveel nee. jongeren en kinderen heeft geëxecuteerd. En, en niemand begrijpt, eigenlijk begrijpt niemand uh, waarom hij dat heeft gedaan, nog steeds niet. Mm. En ik weet ook niet of, of, of we dat ooit zullen, zullen begrijpen. Nee. Goed, dankjewel. Je blijft het volgen. En uh, over ongeveer een maand wordt uh, de uitspraak verwacht, geloof ik. Hè? Ja, dat hopen we. De, de, het plan was dat de uitspraak op 20 uh, juli uh, zou komen. Maar ja, omdat er onduidelijkheid is, hebben ze nu al gezegd dat het ook kan dat die uitspraak pas 24 augustus komt. Hm. Okay. Hopelijk krijgen we daar een snel duidelijkheid over. Goed. Dankjewel, Rolien Karton. Graag gedaan.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 que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que pedí y que jamás te encontrarán en el calor de otro querer. a tu lado vivirán y se hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerán que se dirá te quiero pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer Dat waren de even oude als muzikale mannen van Buena Vista Social Club met uh, Dos Gardenias. Een eervol bestaan, een behoorlijk tractement. Het koninklijk, koninklijk Nederlands Indisch leger biedt het u. En kan steeds flinke, goed oppassende, ongehuwde jonge mannen van 18 tot 30 jaar gebruiken. Oordeelt thans zelf over deze vooruitzichten. Met een uitroepteken. Met dit soort ronkende teksten weer de koloniale reserve... soldaten voor Nederlands-Indië. Clemens Verhoeven schreef een boek over dit vergeten korps. En dat boek verscheen vandaag. En meneer Verhoeven zeer goedenavond. Goedenavond. Ja, een, een vergeten korps uh, noemt u het. En ik had er dus ook nog nooit van gehoord. Daar hoef ik me niet voor te schamen, dus begrijp ik. Uh, nee, dat geldt voor de meeste mensen. Het geldt voor mij ook, overigens. Uh, maar... Uh... Ik heb geprobeerd om in ieder geval dat vergeten korps uit de vergetelheid te halen. Ja, want wat was de koloniale reserve precies? Uh, de koloniale reserve was het, zoals ze het noemden, het Europese aspect van het knil van het koninklijk Nederlands-Indisch leger. En dat was het leger dat wij in Indonesië hadden. Dat was hadden. het ja. leger dat uh, namens ons, het Nederlandse volk, het, uh, het land... Het, de kolonie beschermde tegen de binnenlandse en buitenlandse vijanden. <laughs> ja, dat zegt u netjes. Ja. Ja. En, en, en hoe, hoe, hoe functioneerde die koloniale reserve? Wanneer, wanneer begon die te functioneren, om te beginnen? Nou, het uh, begon al toen um, Nederland als staat, als koninkrijk, nieuw koninkrijk... Um, de taak overnam van het VOC. En mm -hmm. dus um, de koloniale macht werd in Indië. Dat was na Napoleon. Mm -hmm. En toen uh, was er een, um, een geloofwaardig leger nodig om de claim uh, te bevestigen en, en gestand te doen. En daarvoor werd een speciaal leger opgericht. En dat moest een leger van vrijwilligers zijn. Dat was het knil. Ja. Dat was het knil, ja. En um, om telkens vers bloed, want er gingen veel mensen dood. Er werd hard gevochten in Indië mm -hmm. en er waren veel ziektes en andere ellende. En om dat telkens aan te vullen, dat leger... moest er hier in, in Europa iets gebeuren. Er moest geworven worden, want er moesten telkens nieuwe want troepen waarom moest, worden waarom moesten het vrijwilligers zijn? Um, in Nederland had je toen wel net dienstplicht. Dat was een uitvinding van Napoleon. Maar dat was niet populair. En um, in de grondwet is toen vastgelegd... dat uh, Nederlandse jongens als dienstplichtigen... niet konden worden ingezet uh, in de tropen. Dus dat moesten per se... Uh, wettelijk gezien uh, moesten dat Nederlandse soldaten zijn die vrijwillig ja. of Europese soldaten Europese het waren. Soldaten. Het waren lang niet allemaal Nederlanders. Het was in het begin zeker bijna een uh, vreemdelingenlegioen. Oh ja, want ja. er werd hier in Nederland geworven. Maar... Er werd hier geworven, maar Nederland was te welvarend om veel mensen te verleiden om uh, al die ellende te ondergaan. Dus want wie kwamen erop af? Um, ja, uh, desperado's uit de rest van Europa. Hmm. Uh, huurlingen die geen andere weg meer op konden. Ze kwamen, uh, laten we zeggen, uit de nevels van Waterloo uh, gelopen. <laughs> om, uh, om hier dienst te nemen. Letterlijk liepen ze overal vanuit Europa naar Harderwijk toe. Want dat was de eerste plek waar die soldaten werden verzameld. En daar uh, kregen ze hun tekengeld. Want daar ging het om. Ze kregen een enorm bedrag om te tekenen. Hmm. En daarna waren ze virtuele gevangenen en um, werden ze uh, uiteindelijk naar Indië verscheept ja. om daar uh, te vechten. Maar eerst zaten ze dus nog even in Harderwijk. Dus er zaten dus, uh, een Harderwijk. heleboel, om het even onparlementeerd te zeggen, gaaiers in Harderwijk. Ja, Waren ja, ze daar en... blij mee in Harderwijk, in dat keurige protest Nou, ze hebben het Harderwijk. zelf uitgelokt om economische redenen... want een, een garnizoen bracht geld binnen en Harderwijk had het uh, moeilijk... En uh, dus uh, dachten ze, we kunnen ons best doen om uh, deze mensen binnen te krijgen. En dat lukte uiteindelijk. Maar dat was uh, meer dan ze verwachten. En uh, uh, Martin Bossenbroek, iemand die hierover gepubliceerd heeft... Die heeft wel eens gezegd dat dit een, um, een bozaardig sociologisch experiment was... om <lacht> de fijn-protestante inwoners van Harderwijk te confronteren... met ja. deze totaal uit de band gesprongen figuren. Want wat leverde dat op? Wat gebeurde er in Harderwijk? Um, ja, er waren mannen die geen, niet wa gewend waren om geld te hebben. Die kregen een enorme hoeveelheid geld. En uh, dat gingen ze verbrassen. En dat werd aan drank en vrouwen opgemaakt. Dus um, op een gegeven moment was Harderwijk um, bijna één groot bordeel. Of in ieder geval één groot pretpark voor uh, dit soort figuren. En um, ja, dat leverde natuurlijk de gro grote problemen op. Maar... Het bracht ook geld binnen. Ja. En in, in Indië, hoe uh, uh, gedroegen die, uh, uh, die, die vreemdelingen zich daar? Want zij waren ons gezicht in Indië. Zij waren ons gezicht in Indië, maar dat was een gezicht dat uh, niet veel mensen zagen. Hmm. Omdat ze in hun eigen kazernes, um, uh, hun eigen basis zaten. En ze werden niet opgenomen door de rest van de Nederlandse of de Indo-gemeenschap. Uh, ze werden, net zoals ze in Nederland geminacht werden... en gewantrouwd, werden ze ook in Indië uh, met de nek aangekeken. En, hoe, en, en, en wat hebben de Indiërs van ze ervaren? De Indonesiërs zeggen we nu, maar toen zeiden we Indiërs. Uh, ja, die hebben ze ervaren als een bezettende macht. Uh, uh, er werd in Indië enorm gevochten, ongeveer tot 1910... Uh, bijna in één stuk door, als het niet op de ene plek was, dan elders. Opstanden op Java, op Sumatra. Opstanden op Java, ja. Sumatra, ook op de kleinere eilanden. Heel veel uh, kleine en grote opstanden. Allerlei uh, wonderlijke conflicten die nu volkomen vergeten zijn. Maar en die maakte toen... dat Gaius daar zijn reputatie waar? Uh, ja, alhoewel de meest gevreesde troepen waren toch nog wel de Inlandse troepen. Want behalve een Europese kant van dat mm -hmm. leger mm -hmm. was er ook een inheemse kant. Er werden mm -hmm. ook de, de Molukkers en de Javanen werden mm -hmm. geworven. En een Afrikaanse kant lastig. Hè? En een Afrikaanse kant, ja. In West-Afrika werden ook uh, in, in het huidige Ghana, uh, wat toen onder sterke Nederlandse invloed stond, er was een reeks van minstens 25 vochten langs de West-Afrikaanse kust onder Nederlands beheer. Mm -hmm. En um, ja, daar vandaan werden ook soldaten gehaald. En die waren erg geliefd, want die durfden het uh, man-tot-man-gevecht... Uh, met het mes tussen de tanden, letterlijk, uh, durfden ze wel aan. En dat was in Nederland niet erg populair. Nee, en dat, dat, dat vond zijn hoogtepunt of dieptepunt uh, in, in Atje. Uh, eind, ja. eind van de 19e eeuw, ja. opstanden uh, ja. in Atje die... Ja onder leiding van uh, Van Heuts, heel hard werden neergeslagen. Heeft daar dit, dit leger een grote rol in gespeeld, die koloniale? Uh, ja, alhoewel uh, dat, dat werd gedaan door uh, de zogenaamde marchiosee te Voet heeft niets met onze marchiosee te maken, uh, uh. alleen het woord. En dat waren hoofdzakelijk uh, Indische troepen, inheemse troepen... onder leiding van Europese officieren, van Nederlandse officieren... Uh. Dus niet zozeer dat vreemdelingenlegioen, zou ik maar zeggen. Nee, dat, was, dat werd daarvoor niet zozeer uh, nee. ingezet. Nee. Nou beschrijft u dat er op een gegeven moment een omslag komt. Er komt een omslag in, in de manier waarop wij met onze kolonie omgaan. Ja. De, de ethische politiek heette dat. Hè? Na Multatuli, allerlei andere ja. mensen die protesteerden tegen, tegen de uitbuiting... Uh, vond Nederland toch dat, dat de inlander beter behandeld moest worden, verheven moest worden. Wat heeft dat voor effect gehad op dit korps, op, dit, uh, op die koloniale reserve? Nou, men wilde af van die, die ou, andere, de oude rouwdouwers uit Harderwijk. En er moest een nieuwe soldaat worden gecreëerd. En dat moest liefst op een andere plek gebeuren. Want ja, Harderwijk was totaal verrot. Ja, dat was een groot voordeel. Dus, ja. Dat moest gebeuren in Nijmegen. En in Nijmegen moest die nieuwe soldaat worden gecreëerd. En uiteindelijk is dat ook gelukt. Um, Laten we zeggen, in de jaren 30 was het zover dat uh, de, de koloniale reserve werd gewaardeerd als een keurkorps. Ze gingen niet Hoe meer. Hoe hebben ze dat recluteerd. voor elkaar gekregen, die omslag? Um, nou, allerlei maatregelen. Onder andere door het vreemdelingenlegioen op te heffen. Buitenlanders werden niet meer toegelaten na ongeveer 1910. En uh, dat was een van de manieren om het uh, zaakje op te waarderen, zodat het weer een. Um, ja, een normaal korps werd en uh, dat er geen uh, Babylonische spraakverwarring meer was. Maar op een gegeven moment was het zelfs een, een, een soort eer om ervoor uh, te, te, te, in dienst te gaan. Hè? Ja, Die, de... absoluut. In de jaren 20, 30 was dat uh, zo ver omgeslagen... dat het een, uh, ja, dat het een eer was en, en dat... Uh, van de honderd man die zich aanmeldden, er uiteindelijk na zes weken nog tien over waren die uh, door mochten gaan. Dat was dus was was een acteurkorps geworden. Ja, ja. Uh, bij de meeste mensen drong dat pas later door. Want je weet dat uh, dat soort veranderingen waar maar langzaam doordringen tot uh, het grote publiek. Maar in Nijmegen bijvoorbeeld was dat wel doorgedrongen. Ja. Nu gaat uw boek vooral ook over de resten die er in Nederland nog van te vinden ja. zijn. Even kort tot slot, als de mensen in het weekend wat leuks willen doen... waar kunnen ze de resten van uh, het, uh, de, de koloniale reserve het mooist bekijken? Uh, dit weekend kan dat het mooist in uh, Bronbeek. Uh, dat is al bekend uh, bij de meeste mensen als een uh, koloniaal overblijfsel, zal mm -hmm. ik maar zeggen. En daar is een rusthuis voor uh, ja, oud-militairen. Ja, nou. ja, en met name oud-Knellers. Ja. En daar ja. is uh, dit weekend een manifestatie... Uh, waar veel over dit uh, fenomeen wordt verteld. Nou. Maar er zijn veel plekken. En er is ook net een nieuw boekje uitgekomen... met plekken van herinnering die precies aanduidt... waar dat Nederlandse aspect, aspect van het koloniale leger te vinden is. En uw boek is er, Het Vergeten Korps. De geschiedenis van de koloniale reserve van Clemens Verhoeven. Dank u wel. Graag gedaan. Het is 5 voor 12. De Oog Voetbalpoel. Met Roel Jansen. Ja, ook vanavond gaan we weer door met de tweede ronde van onze oog ek voetbalpool. In de poolfase zijn deskundige Kokolijn en Robert van der Roer helaas afgevallen. En overgebleven zijn Ellen Dekwitser, Rut Olden, Bertus Hendricks en Roel Janssen. Zij voorspellen nu de uitslagen in de kwartfinale. En vanavond de beurt aan Roel. Goedenavond, Roel. Goedenavond, Chris. Ja, je bent er gelukkig, want uh, je, je zit op een boot ergens hè, in Frankrijk, geloof ik. Ja, dat klopt, in Sibur. Ja, okay. Het uh, waait hier ja. <laughs> ja, hier ook overigens. Maar eerst, <laughs> eerst nog heel even naar de voorspelling van uh, Ellen Dekwits van gisteren. Zij voorspelde dat Portugal vanavond met 1-0 zou winnen van Tsjechië. Nou, dat heb jij aan boord waarschijnlijk gemist. Maar daar heeft ze de volledige uh, score van vijf punten uh, mee gehaald. Ik um, heb knap van de. Ja, je hebt het niet gezien natuurlijk hè, aan boord. Nee, ik heb helemaal niks gezien. Nee, <laughs> nee, nee want nee. Ik, ik begreep nee. dat ook je fokte nog afgewaaid is. Ja, ook dat nog. Ja, okay. De pokken zijn vluider gewaaid. Het is wel allemaal in Oké, maar je hebt wel na kunnen denken. Je zit bij de laatste vier helaas onderaan. Dus je moet scoren. Um, wat wordt het morgen? Duitsland tegen Griekenland? Ja, ik, ik ga flink scoren. Het is misschien wel de meest zwaar beladen wedstrijd van het hele EK, denk ik. Hè? Duitsland tegen Griekenland. tegen grote tegenspelers ook in de Europese crisis en zo. Ik denk dat de Duitsers gaan scoren. Um, ze zullen misschien wel. De nodige gele kaarten vallen in de wedstrijd tussen die twee elftallen. Maar Duitsland gaat het uh, toch stevig winnen. Ik gok op 3-0. 3-0 voor Duitsland. Oké, okay, die, ja, is, die is ja. genoteerd. Je weet dat de, de Grieken al uh, iets van 20 of 30 wedstrijden achter elkaar niet verloren hebben. Ja, ik weet ook dat ze vier jaar geleden elkaar kampioen zijn ja. geworden. Maar er zit natuurlijk ook bij de Duitsers zoveel wil, denk ik, om dit te, dit te winnen en te laten zien. Uh, ja, uh, in Europa zijn we de baas, in de eurozone zijn we de baas. En we gaan ook het Europese kampioenschap, in ieder geval over Griekenland de baas zijn. Oké, okay, nou, ik denk de Grieken ook wel wat willen laten zien, vooral aan de Duitsers. Maar we hebben hem genoteerd, Roel. Absoluut. Ja. <hij> we kunnen okay. ook zeer geteerd het opkomen. Ja, ja, ja. Dankjewel. En uh, succes met de FOK. 3-0 voor Duitsland. Morgen Dat was Roel Jansen. En dit was ook het oog. Morgen is er weer en dan met Thijs van de Brink. Gute Nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen hätte, dauert een zigarette. En een letztes glas im Steen. Uw dromen worden uitgelegd op Radio 1. Maar wat is het nou? Hoe kom je nou, godsnaam op zo'n droom? Een heuse droomcoach in de studio. Je kunt het natuurlijk op twee manieren bekijken. Luister komende nacht tussen 2 en 3 naar Nachtzuster. Wat raakte jou in de droom zo? Een droom van een nachtzuster. Het gaat me alleen wat daar nu achter zit dat ik zo'n mannen droom heb. Komende nacht tussen 2 en 3.